12 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Voetballegende Eusebio overleden. Verkiezingsgeweld in Bangladesh en Van Miltenburg... denkt niet aan opstappen. Geregeld zon vanmiddag en tot de avond droog. Het is ongeveer 8 graden. Vanavond en vannacht af en toe regen. Morgen bewolkt en regenachtig. Pas later op de dag klaart het iets op. Met 12 graden wordt het extreem zacht. Hij wordt gezien als een van de beste voetballers ooit. De Portugese voetballegende Eusebio. Vannacht is hij dus overleden. Hij was 71 jaar. Aan de telefoon correspondent José da Silva. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, hoe is het nieuws in Portugal ontvangen? Uiteraard, Men wist van de gezondheidsproblemen van Eusebio. Want hij was, uh, vorig jaar was hij een paar keer in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen. Hij is uh, ook van de, uh, vanochtend aan een hartstilstand overleden. Maar toch, ja, niemand had verwacht dat hij uh, nu uh, zou, uh, uh, zou overlijden. En het is toch gebeurd. Het is uh, een legende, zoals je zei. Hij wordt uh, hier in Portugal de zwarte panter, of uh, ja, ook wel de zwarte parel genoemd, uh, grote voetballer. Dus het is als een bom hier gevallen. En alle wat de kranten zullen er waarschijnlijk niet verschijnen op zondag. Maar bijvoorbeeld, uh, en dat is misschien ook te vroeg voor, maar bijvoorbeeld de tv-stations, uitgebreide aandacht. Ja. ...ik ook veel aandacht uiteraard. Uh, de webredacties uh, besteden er ook veel aandacht aan. De kranten, die, ja, die zullen er morgen veel aandacht aan besteden. Uh, ja, ik denk dat er een paar dagen van nationale rouw zullen komen... ...hier in Portugal. En dat er heel veel aandacht aan uh, hier zal worden besteed... Uh, ...de komende dagen. Want Eusebio was niet, niet alleen een voetbalster in Portugal. Hij was ook ja, een symbool voor vele Portugezen. Ze putten veel kracht uit deze man. Uh, zeker dat het nu heel slecht gaat met Portugal... ...zagen ze in hem en een voorbeeld uh, ja, hoe een straatarme man... ...toch een grote voetbalster kan worden. Dus ja, het was voor hun een voorbeeld van wat zij ook aan kracht kunnen putten... ...om uit de ellende te komen waarin ze zich bevinden in Portugal op dit moment. Wat waren zijn grootste successen? Nou ja, hij is... In, de, in 1960 in Portugal aangekomen als, uh, ja, zoals ik zei, straatarme Mozambicaan aangekomen om uh, te spelen bij Benfica en daar is hij ja, elf keer uh, uh, landkampioen uh, geworden uh, en later is hij ook kampioen samen met Benfica uh, in de Europa Cup uh, geworden en dus hij had uh, ja, best wel veel successen uh, in, in het algemeen uh, uh, en zeker werd hij gezien als ja, een, een van de beste spelers ter wereld dus uh, ja, de Zwarte Panten, zoals ik zei, hij was een hele snelle voetballer. Ja, Een soort kruising tussen Lionel Messi en George Weah, kun je toch wel zeggen. Uh, dus ja, een zeer een zeer behendige speler uh, die heel veel succes heeft gebracht aan het uh, Portugese voetbal, en zeker aan Mexica. Bijvoorbeeld die finale tegen Real Madrid. En die had ook een Nederlands tintje, want die was in Amsterdam in 1962. Ja. Ja inderdaad, ja, een, grote, grote, ja, een grote wedstrijd waarin hij heeft weer die kunsten heeft kunnen laten tonen. Die behendige kunsten als voetbalster, als voetbalspeler. Ja, hij werd gezien door de Portugezen als de grootste voetbalster aller tijden. Cristiano Ronaldo kennen we allemaal, een ja. grote voetbalster. Maar zeker Eusebio die had toch al een speciale plek in de harten van de Portugezen. Want u zegt hij lijkt meer op Messi, dus op een Argentijn. Dan, uh, dan op Ronaldo eigenlijk. Uh, dat, dat is een, een linksbuiten meer. Uh, maar meer was hij een Messi, zegt u? Ja, hij was. Een missie. Hij was een kruising, zoals ik zei, tussen een missie en George Weah. Uh, behendig, snel, uh, van, vandaar de bijnaam de zwarte panter. Hoewel Cristiano Ronaldo, uh, die heeft, uh, als hij over de Eusebio sprak, ja, die sprak over een voetballer die toch wel zijn grote voorbeeld is geweest, uh, waar heel veel kracht uit heeft uh, geput. Maar uh, dat geldt voor vrijwel elke voetballer in Portugal die zegt dat over Eusebio. Hij was gewoon een legende en vandaar dat uh, over de hele wereld, dat zal me niet verbazen, heel veel aandacht en hier zal worden besteed. En u uh, had het al over uh, waarschijnlijk dagen van nationale rouw. Um, gisteren heeft Benfica nog uh, in de beker gespeeld. Ook vandaag staan er nog een paar bekerwedstrijden in Portugal op het programma. Uh, gaan die gewoon door? Voor zover ik weet wel. Uh, ja, er is nog weinig bekend over uh, hoe het uh, verder zal gaan vandaag hier in Portugal, wat die bekerwedstrijden betreft. Uh, maar voor zover ik weet, uh, wel. Er zal natuurlijk wel uh, even een minuut uh, tenminste uh, ja, stil worden gestaan bij de dood van deze grote voetbalster. Um, maar ik, uh, het zal mij verbazen als de voetbalwedstrijden vandaag zullen uh, worden afgelost. Ik denk het niet. Uh, dus uh, ja, het leven gaat verder. Er, wordt, er zal heel veel aandacht worden besteed aan de de dood van Eusebio, veel herdenkingen op televisie... ...maar ook door de autoriteiten hier in Portugal. Maar niet alleen in Portugal, ik denk over de hele wereld... ...dat er stil zal worden gestaan bij deze in, ja, zeer grote voetbalster... ...want dat was hij toch ook. Hele bijzondere persoonlijkheid. Um, dus ja, wat de komende dagen zal komen, dat moeten we even afwachten... ...maar uh, heel veel nieuws in ieder geval, heel veel uh, gebeurtenissen. Dank José da Silva, correspondent in Portugal. Gaan we naar Bangladesh. Een gewelddadige en chaotische verkiezingsdag daar in Bangladesh. Stembussen voor de parlementsverkiezingen zijn net gesloten... maar al voor ze opengingen waren er door het hele land... tientallen stembureaus in brand gestoken. En bij rellen zijn zeker vijf doden gevallen. Correspondent Lucas Waagmeester, er werd gerekend al op een gewelddadige dag. Zijn er überhaupt nog mensen komen stemmen? Durven ze wel?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 waarvan ik denk, ja, dat kan ik beter doen. Er zijn ook dingen waarvan ik denk, ja, dat zeg jij, en dat is jouw mening. Maar iemand anders die zegt, juist ja, het, het tegenovergestelde. Dus elke dag denk ik, ik moet het vandaag beter doen als wat ik gisteren heb gedaan. En ik gebruik daarvoor de bouwstenen van wat mensen aanrijken, wat ik zelf bedenk. Waarvan ik zelf kijk terug, ik kijk al heel veel debatten kijk terug. En ik uh, ben een groep mensen van, uh, wat kan ik beter doen, wat kan ik anders doen? Vorige maand kwam Van Miltenburg in het nauw na een publicatie van de Volkskrant. Acht fractievoorzitters uiten daarin anoniem kritiek op haar voorzitterschap. De Kamervoorzitter zegt dat ze nog steeds met plezier naar haar werk gaat. In de toeristische Indiaanse deelstaat Goa is een appartementencomplex in aanbouw ingestort. Reddingswerkers hebben elf doden geborgen en 21 mensen levend uit het puin gehaald...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 Bij een gasbrand in een woning in het Brabantse dorp Haps... is een man van 36 zwaar gewond geraakt. Een groot deel van zijn bovenlichaam is volgens de politie verbrand. Het ongeluk waarbij het gas ontvlamde gebeurde vanochtend vroeg. De man is na het ongeluk naar de buurman gegaan. Die heeft hem opgevangen, vertelt de politie. Op dat moment wordt er bij hem aangebeld en staat zijn buurman voor de deur. En die buurman is ernstig verbrand. Uh, blijkt dat uh, die buurman in zijn woning was. Uh, dus overigens een verwarde buurman. Die was in zijn woning, daar is iets gebeurd met gas en een ontsteking waarbij hij en zijn hond gewond zijn geraakt. Hij is er dus slecht aan toe. De politie gaat ervan uit dat de man psychische problemen heeft. Sport. Bij de wereldbekerwedstrijden Bobslee in Winterberg is het Nederlandse vrouwenduo Kampheus-Vis al in de baan geweest. Verslaggever Edwin Cornelissen, jij bent in Winterberg. Hoe is het gegaan? Ze zijn uiteindelijk als zevende geëindigd na twee runs. Dat was een resultaat wat ze licht teleurstellend vonden. Ze hadden gehoopt om, uh, ja, om te hoger te eindigen. Dan zouden ze de gestage lijn omhoog die ze de afgelopen weken hebben ingezet, maanden hebben ingezet, uh, verder doortrekken naar een uh, zeer teleurstellende seizoensstart. Uh, dan steeds meer richting het podium gaan. Uiteindelijk is het dus de zevende plaats geworden, maar wel met een oorzaak. Want uh, Esme Kamphuis, de piloot, was uh, niet helemaal fit. Uh, is ziek geworden, heeft griep gehad, gisteren op bed gelegen. En ook uh, vanochtend was ze nog niet hersteld. Dus ze voelen zich slap. En dat is bij een krachtsport als Bob Stene niet echt uh, aan te bevelen. Dus uh, daarom is het met name de, de zevende plaats uh, geworden. Toch kijken ze wel terug op een, uh, op een mooie week, want ze hebben goede trainingstijden hier ook neergezet. En dat was met name belangrijk voor dit team om de bevestiging te krijgen dat ze toch nog in staat zijn om snelle tijden neer te zetten. Zodat ze uiteindelijk het stapje kunnen gaan maken. Nou ja, doen het maar een stapje. Het is een behoorlijke stap natuurlijk. Van uh, plek 7 naar uh, uiteindelijk het podium in Sochi. Dat is het doel. Maar op zich, uh, die zevende plek komt dus vooral door die ziekte, dus die is voor verbetering vatbaar, kun je zeggen? Die is voor verbetering vatbaar. Uh, ze schatten zelf in dat als die ziekte niet uh, erbij was uh, gekomen, dat ze dan uh, in ieder geval tot 5 hadden kunnen sleden. Ook op basis van de tijden die ze in de trainingen hebben neergezet. Nou is natuurlijk een trainingstijd die anders dan een wedstrijdresultaat. Maar, uh, nou ja, dat bood in ieder geval veel perspectieven, die trainingen. En uh, ze hebben zelf toch wel veel vertrouwen. En uh, ze merken ook dat uh, ja, de twijfels die er uh, aanvankelijk gerezen waren uh, ja, om hun uh, optredens in de eerdere wereldbekerwedstrijden, dus, uh, dat, uh, dat die eigenlijk steeds meer aan het verdwijnen zijn en dat het zelfvertrouwen langzaam maar zeker terugkeert. Uh, ze hebben in het begin van het seizoen toch wel behoorlijk wat druk gevoeld om uh, ja, toch de Olympische vorm te krijgen en uh, uh, ze hebben zichzelf een beetje op zitten jutten daardoor. Rond de kerstdagen hebben ze gezegd, we gaan weer op zoek naar ontspanning, we gaan proberen om uh, ja, ontspannen die bob in te gaan en uh, te, te genieten met name en dat is gelukt. Dus uh, dat zijn allemaal de houvasten waar ze zich aan, uh, aan vasthouden. Wat staat er eigenlijk nog meer op het programma vandaag? Uh, vandaag hebben we nog een uh, wedstrijd in de viermansbob op het programma staan met uh, Edwin van Kalker en zijn mannen. Van Kalker heeft uh, volgens nog een uh, desastreus weekend uh, gehad in, uh, in Winterberg. Uh, de tweemansbob, daar heeft hij zich niet eens geplaatst voor de tweede run, omdat hij als 21ste eindigde. Nou ja, dat is echt een klassering van Kalker onwaardig. En ook in uh, de viermansbob gisteren ging het niet goed, werd hij uiteindelijk 17e. Dat is uh, de bob die uiteindelijk ook naar Sochi gaat. En dan moet je nagaan, uh, dat is een, een bob die, die daar in ieder geval uh, moet uh, gaan meedingen om uh, de hogere de hogere prijzen of de hogere, de hogere rangschikkingen. En uh, ja, dat, uh, dat resultaat hier in die wereldbekerwedstrijd ...geeft wat dat betreft weinig vertrouwen. En hij maakt ook een, uh, een gespannen en uh, ja toch een, een wat uh, ontmoedigde indruk... ...zou je kunnen zeggen. Het is niet wat hij in gedachten had. En uh, ja, daar komt dan nog eens bij dat Sibir Jansma ...een van zijn, uh, zijn remmers uh, geblesseerd is geraakt... ...niet in actie kon komen gisteren. En dat is dan maar weer de vraag hoe dat de komende weken verder gaat. Dankjewel, Edwin Cornelissen. Tennis dan, leed in Hewitt, moest er ruim drie jaar op wachten. Drie jaar. Maar de Australische tennisser heeft dan toch eindelijk weer in een zijn toernooi gewonnen. De 32-jarige Hewitt versloeg in de finale van het toernooi in Brisbane niemand minder dan de Zwitser Roger Federer. Met zijn bekende bluf rekende Hewitt in drie sets af met de nummer zes van de wereld. De vorige toernooiwinst van Hewitt was in 2010 in de Duitse Halle. Opmerkelijk genoeg won hij toen ook in de finale van Federer. Belangrijkste nieuws. De Portugese voetballegende Eusebio is op 71-jarige leeftijd overleden. De verkiezingen in Bangladesh zijn chaotisch en gewelddadig verlopen. En de Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg is ondanks kritiek op haar functioneren niet van plan om op te stappen. Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. Hey, de hier over de binnen? is een goed hoor. De Perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de Perstribune, het programma van Max. We kijken terug op de afgelopen media en sportweek, maar natuurlijk ook vooruit. Wat gaat het nieuwe jaar, wat gaat de nieuwe week ons brengen? Nieuw openingsmuziekje, misschien hoort u het, andere stem. Maar voor het overige blijft veel bij het oude, zeker op deze uren. Ten gast Job Goschalk, de bekendste casting director van Nederland. Misschien ook wel de machtigste. Hij bepaalt uh, voor films en series en toneelstukken... welke acteurs welke rollen mogen gaan vervullen. En uh, geregeld regisseert hij ook. Vanaf deze week is er een nieuwe tv comedy van zijn hand te zien. Onder de titel Jeuk. Vertelt hij zo meteen over. Na ene Michael Bogert. 2013 was een roerig jaar voor onze ex-topwielrenner. Het ging over zijn dopingbekentenis. Kijken met hem natuurlijk ook vooruit. Hoe nu verder in 2014? Vraag aan onze gasten, deperstribune.nl. Twitter ook natuurlijk, Pestribune. TV-rust en Centrum van Gouwen is er. Ook dit nieuwe jaar natuurlijk met Cassie kijken. Waar Waaroverom? Ja, het centrale middelpunt was deze tv-week natuurlijk... de overgang van oud naar nieuw. En dat betekent als vanouds... de buis stond weer vol van de tv-tradities. Daarover straks meer. Vliegende kip, Jules van der Wart. Jules, waar hang je uit? Ik ben in Fries bij Herbert Dijkstra thuis. Hij kan heel goed piano spelen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we gaan natuurlijk ook over marathonschaatsen hebben, over het NK van vanmiddag. De Olympische Spelen in Sochi, want daar weet hij ook alles van als commentator. En uh, over zijn eigen ervaringen gaan we natuurlijk ook hebben, want hij ging ook naar twee Olympische Spelen. Herbert Dijkstra, zometeen. Je bent welkom bij Max op Radio 1. Job Goschalk, goedemiddag. Goedemiddag. Job, uh, Jeuk, we gaan het er zo meteen nog wel uitgebreid over hebben. Maar in essentie, waar gaat die uh, comedy over straks? Uh, het is een uh, comedy met Thomas Akda, en Peter Heerschop en Jelka van Houten in de hoofdrol. En hij gaat eigenlijk over heel veel schaamtevolle situaties. waar zij steeds in terechtkomen. Zoals? Um, ja, Thomas speelt een, eigenlijk een beetje een uitvergroting van zichzelf. En. Probeert altijd al het goede te doen. Maar uh, ja, weet zichzelf, na een avond met een stripper... net niet helemaal goed uh, te redden tegenover zijn vrouw. Ja, en toen je die serie uh, in, in de grondverf zette... dacht je toen, ik moet Thomas Akda hebben en Peter Heerschop? Ja, de serie is een oorspronkelijk Deens format. Het is in Denemarken al vijf jaar een enorm succes. Eén op de vijf Denen kijkt ernaar. Het is echt daar gigantisch. En wij hebben alleen het idee overgenomen, dus niet de scripts. En Thomas en Peter en waren, die hebben geen audities hoeven doen. Nee, maar waar, waar, waarom vind je deze mensen op die plekken de juiste personen? Hoe, hoe nou, doe je dat? Dat heeft ermee te maken dat de hoofdpersoon in deze serie, die komt de hele tijd in situaties en iedereen projecteert allerlei dingen op hem. Dus het moet iemand zijn waarvan je, waar je van kan houden als hij in de meest ongelukkige situaties komt. En ik heb jarenlang, of jaren geleden heb ik ooit All Stars gecast. En ik vond Thomas daar toen al een van de grappigste in. En dat is altijd zo gebleven. Ja, heb je dan een lijstje met, met namen van mensen die je eventueel daarvoor geschikt zou achten? Hoe werkt nee, Nee, dat, nee, het gekke is als je ergens naar kijkt... en je denkt bij jezelf, uh, uh, ik, ik heb hier iemand voor nodig... na ja, nou, al die jaren kasten werkt het ook een beetje vanzelf. Dat, dat moet een gegeven moment oppoppen. Ja, want uh, heb je dan een, een, een soort kaartenbak... Uh, of, of in je computer een lijst met namen van nee, mensen? Ken... Hoe werkt dat? Want nee, je kan dat... niet alles op gevoel doen. Nee, maar Chemna Casting, dat is een bedrijf dat ik jarenlang heb ge ge gerund... en uh, wat nog steeds voor mij is, maar waar ik eigenlijk zelf al zeven jaar niet meer kaast. maar die, die hebben meer dan 15.000 mensen in hun bestand... en die ga je niet allemaal door. Maar je, ja, ik, ik ga al meer dan twintig jaar veel naar toneel... zie veel film, zie veel televisie, dus je kent gewoon veel mensen. Ja, en dan, dan onthoud je dat sluit ergens op de harde schijf ja. op... Ja. Job Gonschalk, we hebben je carrière geprobeerd samen te vatten... in een audiocollage. Anderhalf minuut is het geworden. Nou ja, We hoorden al dat je aan de wieg staat stond... van mensen die optreden in nieuwe producties. Je doet casting, regie. Maar eerst, daar begint die audio collage mee. Een fragmentje waarin we je horen als acteur. Een <lacht> valt daar om te lachen? Nou, ik ben niet uit, als het over schaamtevolle situaties gaat. Nou, je, nou ja, je speelde een asielzoeker in een VPRO-comedy. Nok-nok, bloemen kopen. Niet nu, Nok-nok. Tilly nok. gaat naar Afrika, is echt zo? Was het op het nieuws of hoorde je het over de tam-tam? Geen grapje maken met de asielzoeker die je is over is gevlucht. Verstammerlijk! <tie> Voordat ik aangenomen werd op de toneelacademie... heb ik ooit een keer me ingeschreven bij Hans Kemna. Ik ben later even voor mezelf begonnen als de Dat is nooit echt goed van de grond gekomen. En toen ben ik even een poosje bij Harry Klooster ingewerkt. gewerkt. Toen op een dag belde Hans en zei... zou je van mij willen komen uh, werken? Als je buurman armoe leidt... in stilte zit te treuren. Probeer hem dan met met minselijkheid... een beetje op te beuren. Oh! We willen op de wereld op elkaar, op elkaar, op elkaar, op elkaar. Er niet waar. Ja! Ben je niet een beetje eenzaam daar? Nee hoor, ik vind het wel lekker alleen wonen. Een nieuw seizoen van bloedverwanten. Vanaf donderdag bij Ravro op Nederland 1. Armoeder, ik wil bij de, bij de revue. Ook al ga je op je kop staan met z'n allen. Niet uit het pak. U bent de vriendin van die wat volgende meneer? Nee, dat is mijn broer, die dikke. En we gaan je proberen om beter te maken. We gaan chemotherapie doen, we gaan bestralingen doen. Oh nou, godverdomme, is op dit dat we. Dicht. Ook tegen Carmen. Penosa. Vanaf zondag bij de KRO op Nederland 3. Alles is liefde. Alles is liefde. Als je het één keer zelf ah, hebt gedaan, ah. dan denk je ja. <laughs> Waarom zou ik me nou nog bezig gaan houden... met wat een andere regisseur wil? Job, Job Gosschalk. Je, je lacht om jezelf als acteur. Uh, dat was geen succes? Nee, dat was helemaal geen succes. Hoe komt het dat je uh, als acteur geen succes was? Ja, dat weet ik niet. Ik had geen talent. Ik, nee? denk dat ik, nee, ik denk ook dat ik te jong was en dat ik veel te veel uh, meer had... met het podium waar ik op stond dan met het vak wat ik uitoefende. Oh, want je hebt wel op de toneelschool gezeten? een enige jaar. Een jaar. Ja, daar ben ik toen vanaf geschopt met uh, de tekst. Hij is uh, op het toneel nog genanter dan in het dagelijks leven. ja, ja kan het onthouden. Ja, zeker, maar hoe hard uh, treft dat de ziel? Ja, dat, treft, dat trof de ziel best hard... Uh, maar net niet lang genoeg. Want ik kreeg meteen daarna een ontzettend leuke baan... als regieassistent bij Teu Boermans. En dat is een van de beste regisseurs die Nederland heeft. En, de Trust. Ja, de Trust Theatercompagnie. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk zo leuk... dat het me niet heel erg lang uh, dwars heeft gezet. Dus uh, laten we zeggen, je kon van voor de gordijnen achter de schermen? Ja. En, en, en dat was in feite uh, de plek uh, waar je heel goed thuis hoorde? ja. Ja, het is hetzelfde als je hebt soms hele goede acteurs... die vrij slechte docenten zijn... en wat mindere acteurs die hele goede docenten zijn. Ik denk dat ik altijd wel heb kunnen zien wat acteren behelst. Alleen dat ik het zelf gewoon niet zo goed onder de knie krijg. Maar dat ik het anderen wel beter kon bijbrengen. Ja. Dus je hoeft geen goede timmerman te zijn... om een ander te vertellen hoe hij goed kan timmeren. Werkt het zo? Soms. Kan dat? soms. Ja. In dit geval bij mij werkt het ja, zo. Ik weet want... niet of het meteen voor iedereen altijd werkt. Maar... Nee, het kan. nee goed, het kan zo dus uh, blijkbaar uitpakken. Ja. ja. Maar hoe ontdekte je dat dat zo kon? Ik, ik bedoel, wat, wat is dan de invloed die jij kunt uitoefenen op een acteur... dat hij het ook nog van je aanneemt als je zo weinig echte zelfervaring onder toneel. Nou, dat moet ik een beetje nuanceren. Want ik, heb, ik ben begonnen als acteur. Dat werkte niet. Toen werd ik regieassistent. Toen heb ik natuurlijk jarenlang gecast. En dat hield in dat ik vier, vijf avonden in de week toneel zag. En de dagen dat ik geen toneel zag, zag ik films en televisie. Dus ik heb me sowieso 15 jaar wel bezig gehouden met acteren. Ja. En weet daarom ook wel het een en ander van acteren. Voordat ik begon. En wanneer vind jij een acteur goed? Of een acteur als zin. ik hem geloof. In, in welk opzicht? Precies zoals ik het zeg. Op het moment dat ik iemand iets zie zeggen. En ik geloof dat datgene wat hij probeert te vertellen. Dat dat waarachtig is. En dat kan ook heel geestig zijn. het dat kan ook een compleet andere situatie zijn. Maar het moet geloofwaardig zijn ja. voor mij. En ben jij dan degene die echt ook beslist, die wordt het in, in deze serie of in dit toneelstuk of in deze uh, Dat film? is afhankelijk. Als ik iets regisseer zelf dan, of produceer, dan, als ik het produceer is het in overleg met de regisseur. Als ik het regisseer dan beslis ik het over het algemeen zelf. En als Cousin director was ik jarenlang meer de Haarlemmer olie tussen de regisseur ja. en de producent. En, en als een omroep zegt, ja maar wij willen per se die en die acteur vanwege dit of, of, of die reden. Nou dan luister je ja. wel maar dat wil nog niet zeggen dat je het ook meteen doet. Nee, dus lachte hij minzaam. Dus ja. dat wordt nog een heel, heel gevecht. Job, wat is jouw nieuws van deze week? Want we vragen onze gasten altijd even... wat is je opgevallen voor zover je daartoe in de gelegenheid... Ja, had? ik zat deze hele week in het theater... dus ik heb heel weinig Waar nieuws je kunnen bij, volgen. Ik regisseer nu een voorstelling Liefde half om half. Die gaat de volgende week in première. Maar toen jullie het aan me vroegen... Was ik, uh, heb ik doorgegeven dat ik wel gefascineerd was... door het feit dat Nederland opeens zo enorm in protest komt... tegen het vuurwerk. Wat, vind je dat raar? Uh, nou, het viel me eigenlijk op. Het is sowieso een beweging die ik opeens zie. Dat we he, massaal tegen Zwarte Piet nu, opeens massaal tegen vuurwerk. Er wordt, er wordt veel gereguleerd van boven lijkt het allemaal wel. Maar ik ben zelf ook geen vuurwerkfan. Dus ik vond ook wel. In dit geval vond ik het wel prettig. Nou, ik geloof dat we even gaan luisteren naar de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen. Als je het over, over de jaren heen weegt, dan is duidelijk dat er steeds meer zwaar, gevaarlijk en illegaal vuurwerk uh, in omloop is.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 Nee, het is gewoon volgens mij ook moeilijk te controleren. Ik was vorig jaar op vakantie met Oud en Nieuw. Toen kwam ik terug uit Tel Aviv. En toen wilde ik de deur open doen. Toen lag er allemaal glas op de stoep. En toen was de bovenruit van voordeur gesprongen... omdat er te hard vuurwerk was gebruikt. Nou, is er voor de rest niemand bij gewond geraakt. Maar het vuurwerk is wel groter en grover dan dat het was. Ja. Dat vind ik eerder zorgwekkend. Want ik bedoel, wat is er nou mis met een rotje aansteken? Maar dat hele heftige vuurwerk vind ja. ik best pittig. Nou ja, het zijn inderdaad explosieven waar je het u, u tegen zegt. Ja. Er was in Irak... Uh, ja, misschien niet meer van opkijken, maar wel de, waar, dat, dat soort spul gebruiken. Ja, nou dat ja. zou niet hier moeten kunnen. Nee. Als u vragen hebt aan Job Goschel stel ze via de En twitteren kan ook, hashtag paar zaken uit de wereld van het medianieuws. Nederland zat weer massaal aan de buis deze eerste week van het nieuwe jaar. Veel mensen zagen de oudejaarsconferenten van... Theo Maasen, Maar op Oudjaarsavond werd Ik hou van Holland de winnaar met 2,2 miljoen kijkers. Op Nieuwjaarsdag keken nog eens zo'n 2 miljoen mensen naar het WK darten. Maar veruit de meeste mensen, 2,5 miljoen, keken op 2 januari naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? De kandidaten kwamen weer woorden tekort om te beschrijven wat ze allemaal meemaakten. Dit spel is uh, verschrikkelijk. Het is gelijk bam. Oké, okay, welkom in de Mol. We oh, zijn er twee uur man. Die wil er al naar huis. Ik ben blij dat ik weer gaan schrijven. Dus ik dacht, nou ja, dan, dan gaan we nu toch eerst nog een opdracht. Doen Misschien misschien gewoon vergeten. Misschien moest de Art ook nog inkomen, dag één. Deze was echt zo hardcore. Job, uh, Job, van <lacht> Snap jij het succes van Wie is de mol? Ik heb het gewoon te weinig gezien om er ja. echt iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ja, ik bedoel, volgens mij is het altijd leuk om iets op te lossen en mee te kijken en zelf te speuren. Dat is ook het succes van heel veel detectives. Maar ik heb het zelf gewoon te weinig ja. gezien. Dat doen BN's aan mee, natuurlijk. Want ja. dat, dat, dat is de magneet. Ja, noem eens een programma waar geen BN'ers aan mee. Ja, heb, hebben we nog gewone Nederlanders zo nee. mijn hand? Weinig. Maar uh, adviseer jij mensen die je uh, wel eens op het oog hebt, zeg maar, doe eens aan dat soort dingen mee? Dan kunnen we eens kijken uh, hoe lang het elastiek is. Nee. Nee ik, nee, ik geloof niet. Dat moeten mensen voor zichzelf weten. Ik bedoel, als je acteur bent en je gaat meedoen aan zo'n programma, ik weet toevallig bij deze editie, Freek Bartels doet mee. En die zei, dat is die zei, uh, van de, Freek van uh, Jozef natuurlijk, de musical. Van Jozef, maar ook van Normal Hart Zeker. oh ja, en, uh, dat is jouw productie, <laughs> ja. Nee, maar daarom wist ik... De, de, ja. Hij vertelde, want het was net daarvoor... en hij vertelde dat hij, me, dat hij, dat hij mee ging doen. Uh, en die zei, het is een van de allerleukste dingen die ik heb gedaan... en volgens mij moet dat een reden zijn om ergens ja. aan mee te doen. Heel vroeger, in het begin tijd, daar ben je te jong voor... had je acteurs van het toneel... die keken echt met dédain op televisie neer. Ja, en had je de acteurs van de televisie... die keken met nog meer dédain ja. op de commercials neer. Ja. Nu doet iedereen alles door elkaar. Ja, is dat goed? Het is een veranderende tijd. Je kan het niet tegenhouden. Ik weet niet of het goed is of dat het niet goed is. Ik bedoel, ik geloof dat... Uh, uh, ja, nee, ik weet het niet. Nee. 2014 zou een mooi jaar kunnen worden voor Nederlands drama. In elk geval komen er de komende weken uh, veel nieuwe series op de buis. Na een nieuw seizoen van Divorce, Flikker Maastricht, Bloedverwanten... begint ook een dramaserie over het leven van Johan Cruijff. En er is een nieuwe detective-serie met Daan Schuurmans... bij Max onder de titel Heer en Meester. En BNN komt vanaf morgen met een nieuwe dagelijkse soap... op de oude tijd van De Wereld Draait Door. Titel Start-up. En het gaat over ondernemende jongeren. Je moet natuurlijk naar Start-up gaan kijken. Maar waarom? Zou ik je uitleggen start is een hele toffe nieuwe serie, dagelijkse serie en wordt geschoten in een heel mooi pand. Er zitten hele leuke mensen, heel erg talentvol. het zijn hele talentvolle mensen. En ja, dat is fantastisch, dat voel je en dat zie je gewoon. En die gaan voor kwaliteit zorgen. Punt. Dit is wat Nederland nog mist. Kijk, het is gewoon. Heb jij iets met soaps, met het genre? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, ja ik bedoel, het ligt, kijk, een soap is een, een, zeg maar een doorverteld verhaal. Je hebt de weekly soaps zoals bloedverwant inderdaad, of de dagelijkse soap. En wij casten zowel start-up als goede tijden. Maar ik vind het altijd wel een leuk genre. En ik vind ook uh, in soap, er ontstaat heel veel talent uit uh, soap. Ja. En, en, We hebben echt een generatie nieuwe acteurs... die bekend zijn geworden uit soap. En uh, kijk jij naar een soap waar jouw mensen in zitten... vooral hoe jouw mensen het doen... of kun je daar nog onbevangen uh, tegenaan kijken? Nee, ik vind het sowieso heel ja. moeilijk om onbevangen naar drama te kijken. Omdat je toch heel snel gaat kijken hoe hebben ze het gedaan. Ik, trouwens, in deze opzomming miste ik wel... het zijn allemaal hele mooie programma's... maar ik miste wel even Ramses... Oh ja. die ook binnenkort op televisie komt. En daar verwacht ik ook heel erg veel. Ja, van. waarom? Ja. Nou, omdat Michiel van Erp een hele bijzondere uh, regisseur is... en het een hele mooie cast is... En Ramses is natuurlijk een persoon of een personage bijna... is waar uh, veel over te vertellen is. Ja. Ik zag een voorstukje op, uh, op internet en dat zag er echt fantastisch uit. Ja, maar het is natuurlijk ook een man met heel veel kanten... duistere kanten, ja. zonnige kanten. Ja, voor ja, drama uh, is het een Prachtig leven natuurlijk. Ja. Ja. Ook veel mensen keken op Nieuwjaarsdag op RTL 4... naar een Nederlandse televisiefilm, Het Sprookje Assenpoester. Met uh, onder andere Carine Krutse als de boze stiefmoeder. Hi, ik ben Jenny. En dit is Patty. Dag meneer. Hallo. En dit is mijn muzikale wonderkindje Debbie. Names, en wie is dat? Geen dochter van u. Oh nee, dat is gewoon een stalknechtje. Of hoe noem je zoiets? Stalknechtiginnetje. <laughs> Normaal uh, maakt de postcode loterij de winnaars van de jaarlijkse uh, Nieuwjaarskanja prijs bekend tijdens een grote televisieshow. Nu zat de trekking uitgesmeerd in reclameblokken van, uh, van deze film. In Duitsland worden veel uh, sprookjes uh, verteld op televisie. Wij hebben helemaal geen cultuur uh, daarin. Nee, nee ik, jammer. Ik, of... ik heb het niet gezien. Dus nee. ik kan er heel weinig over zeggen. Ik vind sprookjes wel leuk. Ja, natuurlijk. Maar Zijn voor kinderen ook goed. heel leuk. Ja. Ook op de radio was het een opvallende week. Hier op Radio 1 is er ongeveer de hele programmering omgegooid. Voor veel luisteraars is het wennen natuurlijk. Nieuwe programma's als de nieuwe BV, Radio 1 vandaag, de taalstaat... moeten Radio 1 een nieuw en fris geluid geven. En ook hebben presentatoren van Tijdstip gewisseld. Lara Rensen bijvoorbeeld is van het Radio 1-journaal verhuisd... van de vroege ochtend naar de late middag. En dat was even wennen. Erik Thomas, meneer Thomas, goedemorgen. Goedemiddag moet ik zeggen. Ja, het, is, het voelt goedemorgen. Nee, goedemiddag. Ja, voor meer mensen, geloof ik. Je bent van het beeld en uh, zien ja. of niet van de radio? Ja, ik ben wel oh, van wel? de radio. Ik ben niet een heel erg vaste luister. Ik ben wel een vaste luister van het oog. Maar uh, uh, voor de rest, uh, uh, radio in de auto. Ben jij gevoelig voor stemmen? Of, uh, of nou, moeten we er weer... gebaren bij? Nou, ik vind, zelf ben ik, uh, hou ik wel van de gebaren erbij. Ja. Maar we hebben binnen Chemna Casting een apart stemmenbureau... Stemna Casting gereden. En daar doen we ook heel veel stemmen voor commercials... en documentaires en zenders voor. Ja, en uh, daar is ook wel een, een kweekvijver voor, voor dat soort... Ja, tijpers. en dan je, het, wat heel raar is, dat er een heel een hele grote groep acteurs is... die heel erg goed is met zijn stem... terwijl je dat niet per se altijd terug ziet in het acteren. Dat is ja. gewoon echt een ander vak. Je moet echt durven ook, denk ik. Hè? Ja. Een stemmetje van Disney doen. Ja, het is best schaamtevol hoor, om hier ja. eentje in zo'n studio te zitten. <laughs> en dan over die grenzen gaan. Ja, en dan een eentje ja. na te doen. Ja. Ja. ja, en daar ook nog voor betaald krijgen. Ja, nou, dat is een minder dat, schaamtevol. Nou, ik wou zeggen, dat is een mooi, dat is een mooi beroep. Zometeen Cassie kijken, maar nu eerst. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De Vliegende Kiep. De Vliegende Jules, ook gestart in 2014 op de bezem. Waarheen, Jules? Ja, zoals gezegd, in Fries bij Herbert Dijkstra. Ik zie in een bordje hangen een bronzen medaille... In Frankrijk, Marie Corbon... samen met uh, Tom Cordes, Gerrit de Vries en Stefan uh, Rekers. van junioren met die derde. En hij kan piano spelen als de beste. Herbert Dijkstra achter de vleugel thuis. Speel je ver? Uh, ja, eigenlijk uh, wel. Het is voor mij uh, toch de manier om helemaal tot rust te komen... Ja, Ik wou net zeggen, tot rust komen, dat moet hier wel lukken. Je hebt echt een landgoed, man. Ja, het is een schitterend uitzicht van achter de vleugel naar buiten toe. Dus uh, wat wou je nog meer, hè? Het is inderdaad een, een, een mooi plekje hier. Ik ben hier echt uh, helemaal mezelf. Je bent sportman in hart en nieren. Je bent uh, al als jongeling naar de junioren, naar WK's gegaan. Je hebt geschaatst op de Olympische Spelen van Calgary. Je, werd niet, je zat niet bij de eerste, maar je was wel op de vijf en 10 kilometer aanwezig. Er waren maar drie Nederlanders. Geert Kemkes en Leo Visser. En jij was er ook bij, ja, een fantastische tijd. Je praatte inmiddels ook al over een tijd geleden, 1988. Maar ik bewaar er ontzettend goede herinneringen aan. En ja, je beseft eigenlijk steeds meer hoe bijzonder dat is. Want we hebben net met de prestatiematrix in de handen gezien... hoe lastig het is om je te plaatsen voor Olympische Spelen. En je was er toch bij in die tijd. Ja, veel mensen vergeten dat, maar je was ook in Seoul, hè? Je bent een van de weinigen, ter wereld denk ik... die naar de winter- en de zomerspelen is geweest. Ja, wat in 1988 ook anders is dan nu... is dat je toen de Olympische Spelen in één jaar had. Dat hebben ze later gespreid, hè, zomer- en winterspelen. Dus het was een ongelooflijk druk jaar. Het was zeker ook uh, een zware aanslag op mijn lichaam. Dat, dat is zeker zo. Want toen de winter was afgelopen, was voor mij het zomerseizoen alweer begonnen om, om te wielrennen. Toen moest ik me nog plaatsen voor het wielrennen. En, en dat is dus roofbouw geweest. Dat, dat is een ding wat zeker is. Ik sport nu ook nog veel, overigens. Vooral uh, op de fiets zo drie, drie vier keer uh, in de week. En vooral ook mountainbiken. We zitten hier midden in een natuurgebied, in de kop van Drenthe. Dus als ik uh, het erf afrijd, dan zit ik meteen uh, in de heidevelden en in de bossen. En dat doe ik dan op een mountainbike en, en een paar keer per en dat vind ik echt heerlijk om te doen. Ik weet nog dat je in de Randstad woonde, maar je komt ook hier vandaan. Voelt het ook alweer als thuis? Ik heb altijd ik, ik heb een fantastische tijd gehad in de Randstad. Ik heb een tijd in Amsterdam gewoond. Ik heb een tijd in Muidenberg gewoond met het uitzicht op het IJsselmeer. Geweldige herinneringen uh, aan. Maar ik heb altijd het gevoel gehad, ooit ga ik terug. Maar dat heeft te maken uiteindelijk ook met, met, met een gezin uh, stichten. En toen ik de liefde van mijn leven tegenkwam uh, en die bleek... Hoe is het mogelijk? Ook nog uit Drenthe te komen. Maar werkte ook in de Randstad. Toen zijn we teruggegaan. Toen ze zwanger werd. En uh, ja, daar heb ik geen spijt van. Want dit voelt inderdaad wel als thuiskomen. Je hebt hier uh, heel veel ruimte. Dat, dat, dat zie je om je heen. Daar voel ik me toch het uh, lekkerst bij. Kun je nog even wat verder spelen? Want dan praten we praat in tweede uur verder. Zullen we het allemaal doen? En wat ga je spelen? Uh, jij wou het Russische volkslied geloof ik. Ja, wachten we nog even voor het tweede gedeelte houden. De spanning er nog even in. Oh, ik ben gek op Daniel Logus. Dat is ook al een Drenthe. Dus... Uh... Herbert Dijfstra, dat is onze televisiecommentator van Studio Sport. Met schaatsen, marathon schaatsen, lange baan schaatsen. Hij doet ook wielrennen. Ja, die is ook bezig een soort casting. Die kan die piano spelen. Je moet altijd maar, op al die veelzijdigheid kunnen ontdekken hè, bij mensen. Ja, je moet het weten. Ja, dat moet je weten. En ze vertellen dat je. Nou ja, we hebben een soort standaardformulier, altijd wat mensen wel invullen. Waardoor je wel weet in wat mensen kunnen, wie er goed kunnen zingen. Wie er verschillende talen beheersen, aparte sporten en dergelijke. Ja. Maar uiteindelijk gaat het toch over het acteren. En die serie uh, Jeuk die daar aankomt, je gaf al aan, die uh, komt oorspronkelijk uit Denemarken. Ja. Hebben Denen de, de, de humor die wij ook hebben dan? Kun je die nou, overplanten? Nee, is in die zin is het ook een hele andere serie geworden. Want wij hebben echt alleen al door het feit... dat Thomas en Jelka en Peter Heerschop onder andere de hoofdrollen spelen, gaat het al veel meer over hun. Ze heten ook Thomas en Peter en Jelka in de serie. Dus in die zin heeft het niet zoveel met Denemarken te maken. Alleen een schaamtevolle situatie in Denemarken... en een schaamtevolle situatie in Nederland... die lijken verbazingwekkend ja. veel op. Elkaar. En wie schrijft dan het script? Uh, in dit geval is grotendeels improvisatie. Dus we, hebben, we weten van tevoren wat de situatie is. En dan gaan we met een mini ploeg naar uh, de plek toe waar we draaien. En uh, dan weten ze in ieder geval waar ze moeten beginnen... en waar ze moeten eindigen. En laten we voor een heel groot deel het over aan de acteurs. En dan stuur ik het bij... Tijdens de improvisatie. En wat wel meer is dan bij een andere serie. Omdat je zulke lange takes maakt. En dat ja, ik zou zeggen, want je neemt heel veel, heel veel tijd dan ook. Ja, je neemt, je neemt en veel tijd. En je neemt hele lange takes. Dat betekent dus dat het heeft heel veel effect op je montage. Je doet er langer over ja. om een aflevering te monteren. En de verschillende takes lijken in tegenstelling tot gewone uh, opnames. Lijken niet zoveel op elkaar. Ja, maar het is een comedy. En, uh, maar het is niet met bordkarton. Hè? Het is echt ook buiten. Nee, het is gewoon buiten. En het is, uh, er is bij mij thuis gedraaid. En er is, uh, ja... Ja. Waar het zich afspeelt, dat is gewoon de realiteit. Want hoe kijk jij tegen comedies aan... waarin jij zo ongeveer door het decor heen kijkt als uh, kijker? Ja, ja ik, ik maak het niet per se zelf. Maar mm -hmm. het is niet dat ik er een... Uh, ik bedoel, Friends is een van de meest succesvolle comedies ever. En dat is eigenlijk zo'n boordkartonnen comedy. Will and Grace, idem dito. Ja. Maar hebben... je kan niet zeggen dat het niet grappig is. Nee, dat is waar. Nee, het is zeker grappig. Maar soms denk je, ja, er moet toch niemand tegen aangaan. gaan, want dan, uh, dan valt het don dat hele nou, had ik het niet ook al een poosje niet meer zijn. Nee, hè. dat is waar. We hebben een paar fragmentjes uit Jeuk. En dan kunnen we een indruk krijgen. Thomas Akda, zojuist al een paar keer genoemd, ligt in de serie geregeld in de clinch met zijn vrouw, en die wordt gespeeld die rol door Jelka van Hout. Ging het over? Niks. Waarom noemt hij haar de tietenman? Ik weet echt niet. Gisteren hadden we een stripper op het feest voor Diederik. Omdat we dachten dat Diederik het leuk vond. Maar hij vond er niks aan. Nee. En ik ook niet. Jan-Willem en Kees niet. Maar ja, Thomas die wilde per se een stripper. Ja, dan krijg je er eentje met hele grote tieten. Neptieten. Dus je vindt me niet wel te klein? Veel spaar gegeten. Anders ik wel. Nou, is het goed? Nee. Nou, dat is niet goed. Nee, nee. Dat kan niet. Dat is veel te mooi. Dat kan niet. Echt, je, je lijkt wel een fotomodel. Doe iets anders aan. Wat? Moet ik er zo uitzien, als jij zeker? Ja. Ga jij echt zo daar naartoe? Pak de oude kleren. Alsjeblieft. Uh... Wat wil je dat aantrekken dan? Weet ik niet, maar we moeten een beetje. Ik wil daar niet binnenkomen van jong jongens, zijn wij even geslaagd. Weet je, gewoon. Oké, okay, kijk wel even. Dat rode jurkje, dat, dat rode jurkje. Ja, dat ga ik niet aantrekken, gek. Die is lelijk. Nou, is dit uh, flossig genoeg voor jou? Of, uh... Ja, schitterend. <tosses> Zelfde zo'n slonzig mens. Dat is mijn shirt. Ja, nee. Dat is toch niet slonsig? In hoeverre acteren zij nou en zijn ze vooral zichzelf? Nou, dat wisselt de hele tijd. Ja. Omdat ze als zichzelf altijd reageren in de situatie... maar dat ze in situaties terecht zijn gekomen waar ze niet zelf in zijn gekomen. Ja. Maar daarom ligt het dicht bij elkaar. En daarom hebben we er ook voor gekozen dat Jelka van Houten speelt Jelka. Ze speelt niet Jelka van Houten, maar ze speelt wel Jelka. En Thomas Akta speelt Thomas. Ja. En uh, het ligt uiteindelijk verbazingwekkend dicht bij, uh, bij hunzelf. En je moest ook lachen toen je dit fragment hoorde. Dat vind ik op zich wel opvallend. Dat de maker, die het al veel eerder gezien heeft... En heel veel vaker ook gezien heeft. Ja, natuurlijk. Toch, nu die het terughoort... Nou, als je het nu voor het eerst terughoort... dan luister ik tegelijkertijd mee met de luisteraar. Dus dan denk ik, wat hoort de luisteraar nu voor het eerst? En krijgen ze dan een goede indruk van de serie? En? Uh, dat weet ik niet. Maar... Uh... Uh, in, in, in ieder geval vind ik het wel. Ik merk, ja, ik kijk met heel veel liefde naar die serie zelf. Ik heb met heel veel plezier eraan gewerkt. Het was iets heel anders dan wat we ooit hebben gemaakt. Het is ook een serie, zo is er nog nooit eentje in Nederland ook gemaakt. Waarom niet? Dat weet ik niet. Het is, de serie is in Denemarken ontstaan door een beperkt budget. Wij hadden ook een beperkt budget. En daardoor krijg je een heel ander soort creativiteit. Het is niet de serie die draait om prachtige beelden en schitterend licht. Nee, wij zijn, bij ons gaat het heel erg over de personages en de situaties. En ik moet zeggen, ik vind het erg verfrissend. En wie komt dan met het idee uh, De Vara? Of de, want nee. De Vara gaat het nu uitzenden, of Hoe komt het van zei, jullie vandaan? Nee, wij hebben zelf het, uh, wij hebben het via Frans van Gestel, een vriendenproducent, okay. uh, die kwam met het idee, zei, die moet je hier eens naar kijken, want dit is echt iets voor jou. Dus dan heb ik naar het origineel gekeken. Toen zijn we begonnen met de casting. En toen uiteindelijk zijn we bij de Vara terechtgekomen. Ja. Die het graag wilden doen. En dan, uh, dan, uh, dan kies je deze, deze bezetting. En uh, uh, daar heb je ook uh, verder uh, geen vraagtekens meer bij. Dat je denkt van oh, misschien nee. had ik achteraf toch. Nee dat sowieso nee. niet. Nee. Want op het moment dat je begint. Maar dat geldt met casten ook. Als je begint te werken met acteurs. Mm. Dan wil je dat zij het mm. zijn. En dan probeer je ze ook zo goed mogelijk te maken. En dat wilden zij ook. We hebben een hele leuke tijd gehad. Plus dat we ook... Uh, een heleboel gastrollen hadden van ook allerlei mensen die en wie zichzelf zijn dat speelden? dan? Halina Rijn, Patrick Oi. Lodiers, Daniel de Ridder. Um, Daniel de Ridder, dat is een voetballer. een voetballer. Guus Verstraeten, de televisieregisseur speelt mee. Uh, Kees Tol, de presentator. En die spelen ook allemaal Kees en Diederik hebben ja. speelt Diederik. Dus iedereen speelt een beetje een variatie op zichzelf. Ja, en kan een voetballer acteren? Nou, dat was in ons geval uh, best verrassend. We hadden, uh, nou, Daniel de Ridder deed mee en Ryan Babel deed mee. En ik moet je zeggen, ik vind iemand als Rijn Babel... Babel, daar zou ik het best mee aan durven om nog eens een keer iets mee te doen. Oh ja? Ja. Maar hoe kom jij op die twee uit? Ja. Je moet een voetballer hebben blijkbaar... of een, spo een sporter. Ja, de aflevering gaat over een, een voetbalteam. Mm. Die, die aflevering gaat over een soort mm. sterrenteam... waar Peter uh, dan vast in zit... en Thomas voor één keer in mee mag doen. En die sterren, die, uh, dat waren Geza, Wijs... Ja. Mimoen, Oelet, Radi... allemaal zo of, uh, acteurs en een aantal soapsterren. En dat wilden we graag aanvullen... met mensen als uh, Daniel en Ryan... Ja, en je zegt met Ryan zou ik wel wat meer willen doen. Nou, het me Hoe zie je dat dan? Nou, ik weet niet, maar het viel me heel erg op... dat acteren kan een heel schaamtevol beroep zijn. En je ziet heel vaak dat als het niet lukt... dat mensen dan vooral te weinig gaan doen... omdat ze zich schamen voor het feit dat ze... Ja, zich staan uit te sloven in hun eigen gevoel. Maar Ryan had er helemaal geen last van. Die ging er vol in en die durfde veel te spelen. Hij had nog niet hele grote scènes, maar ik viel, dat, dat zie je in een oogopslag... zie je of iemand iets durft of niet. Ja. En hoe polijst jij hem? Nou, daar heb ik, bedoel, daarvoor heb ik niet uitgebreide scènes gedaan nee. met hem. Nee. Maar het zou ik zou het best leuk vinden om bijvoorbeeld in zo'n serie als start-up... om uh, als daar iets in zit waarvan je denkt, nou, dat zou hij misschien wel kunnen... dan zou ik dat met hem wel aandurven, denk ik. Ja, wat grappig dat je zo naar, naar sporters dus uh, kunt kijken. Ja. Al, uh, dat je daar een acteur in kunt zien. Ja. Maar mogelijk zijn het al acteurs te, uh, op het veld. Nou ja, in ja, ja, het veld, nee. of in ieder geval, ze hebben ook tegenwoordig, heeft, hebben de topsporters meer camera ervaring dan de acteurs. Ja, is dat zo? Ja, nou ja, ja, ja dat is waar. Ja, ze komen wel, wel studio sportachtige. Ja. ja, je ja. ziet wel dat mensen langzamerhand ook een versie van zichzelf gaan spelen. En ook niet per se, maar altijd eerlijk reageren. Ja. Omdat er altijd een, iemand is die ze vertelt hoe ze moeten reageren. Ja. En wat, wat vindt de regisseur daarvan? Nou, ik Zou niet van, Zou van ik houden? Volgens mij houdt het publiek er ook helemaal niet van. Nee. Ik denk dat, je, dat, dat het ook helemaal niet erg is als je een sporter ziet vloeken... en als je iemand alleen maar ziet balen. En, ik bedoel, ik hou niet zo van het gepolijst. En als je naar Louis van Gaal kijkt? dan vind ik heerlijk om naar te kijken. Omdat het is altijd spannend. Ja. Omdat je nooit weet maar, wat je krijgt. <lacht> nee. Dat maakt het interessant. Ik bedoel, Als je precies weet dat iemand weer een afgepast antwoord heeft... ik hoef het niet zo nodig te zien. Nee, maar de, deze man kan zo ongegineerd boos worden om niks. Ja, maar ik wil niet zeggen dat ik een groot fan van Louis van Gaal... Nee. Nee, nee, nee, maar maar bedoel... voor televisie en drama ja. is hij heel erg ja? interessant. Maar is hij, is hij voor televisie over de top als hij boos is? Of zou je zeggen, nee, dat kun je Ik juist op TV voor... goed gebruiken? Ik denk dat hij voor het leven een beetje over de top ja? is als hij ja. boos is. Maar voor TV is het heerlijk. Nee, je kijkt ja. toch. Ik denk dat je naar televisie en film en toneel kijkt... om op een bepaalde manier beroerd te worden. Ja. Dat kan, je kan geamuseerd worden, je kan je irriteren. Maar irritatie is ook een heel prettig iets om... Maar moet je op televisie extra aanzetten om boos te kunnen zijn? Uh, zo, moet je een Louis van Gaal boosheid kunnen? Nee, helemaal, of mag nee, het ook absoluut. ingetogen? Nee, volgens mij is het altijd... Een combinatie als je een Louis van Gaal hebt moet je een niet Louis van Gaal erbij hebben want anders heb je helemaal geen spannend evenwicht ja want anders wordt ja. iedereen alleen maar boos maar je kijkt liever naar iemand die niet helemaal Murph is geslagen door uh, uh, allerlei coaches en mm -hmm. trainers ja en uh, wie vind jij een een groot acteur ik um, ja, bedoel, het hoeft toen, niet je eigen stal te zijn? Nee, of, maar mijn eigen stal is de, is de, is de zo, hele acteurswereld. <laughs> nee, maar ja. dat is niet omdat... Ze zijn niet van mij. Dat is een nee. soort mis, breed misverstand. Mensen staan ingeschreven, maar wij, wij hebben geen contract met ze of zo. Dus nee. wij kaasten Monique van der Ven, we casten Pierre Bok, maar, maar die hebben voor de rest niks met ons, zeg maar. Uh, maar ik, vind, ik noemde Pierre Bok maar net, dat vind ik een fenomenaal acteur. En Jacob Derwig ook. ja. Uh, maar net zo goed uh, uh, ben ik ook gek op Georgina Verbaan in het schaap. En, ja. uh, dus, ja. en hoe zijn jullie dan in het schaap op uh, Pierre Bokma gekomen? Want dat was een, een, een topacteur die niet gelijk in de serie het schaap zou verwachten. Nee, maar dat was net zoals bij Alles is Liefde. Alles is Liefde en het schaap waren mijn eerste twee producties als producent. Ja. En um, Omdat Kemna Casting is een acteurs... Uh, bedrijf, en ik wilde heel graag met Kemna en Zonen, dat is het productiebedrijf, wil ik heel graag onderscheidend drama maken, en vooral mm. omdat dat een hele grote ja. variëteit aan acteurs heeft. En maar Pierre kost Bokma... het moeite hem over de streep te trekken? Nee. Want van Pierre Bok, maar toen Loes Luca meedeed, en Pierre en Loes kennen elkaar al honderd jaar, oh, ja. en die vinden het hartstikke leuk. Ja. Het is leuk om zo'n hele grote variëteit aan acteurs ja. bij elkaar te hebben. Ja, want geeft hij zo'n serie, laten we zeggen, toch ook iets meer cachet nog? Door zijn uh, status als toneelspeler? Nou, op, re, is, op het reguliere toneel? Hij geeft... Dat weet ik niet. Ik bedoel, kijk, als mensen weten dat Pierre meedoet, dan zijn er een heleboel acteurs die denken: oh, als Pierre meedoet, dan doe ik ook graag mee. Ja. Dat wel. Ja. Maar ik denk dat hij vooral de serie cachet geeft, omdat hij verrekt goed kan spelen. Ja, het is een geweldige acteur. Hè? Ja. Ook, ook in deze, in deze serie. Loes Luca, natuurlijk een fantastische Adele Bloemen. Ja, ik nou maar het is, wat er ook leuk aan is, is het juist dat Georgina Verbaan en Mark marie Huibrecht. Ja. En ook Caritefse en Jenny Ariane erin ja, zit Het ja. is gewoon ja. een heel brede, ja. een hele brede kaas. En dat was bij Alles is Liefde ook zo. En dat is leuk om te doen. Volgens mij houdt het Nederlands publiek. Daar ook van. Job, zal uh, ik straks nog meer van je. Nu uh, Ron Vergouwen met Kassie Kijken. Hij beloofde het te hebben over oud en nieuw Nederlandse tv-tradities. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. De laatste en de eerste dagen van het jaar... staan altijd vol van tradities op de buis. Eigenlijk kun je zo'n hele week gewoon uittekenen... Na de jaaroverzichten worden in alle decors de, al dan niet echte... oliebollen en champagneflessen op tafel gezet. Welkom bij deze feestelijke eindejaarsuitzending... waarin Mark, Marie en ik de balans opmaken... van de allerleukste fragmenten uit het tv-breid van 2013. allemaal en heel hartelijk welkom bij Ik hou van Holland. Het is de laatste van 2013. En vervolgens is het dan tijd voor de oudejaarsconferenten. Dit jaar kreeg Theo Maasen de eer om hem op Nederland 1 te doen... Dat stond garant voor een hoop gescheld en getier. Maar, toegegeven, grappig was het zeker. Begin december was ik, was ik helemaal klaar. Gaat Nelson Mandela dood? Ja. Kom kwam er heel slecht uit, heel slecht. Ik zat, ik zat vanmiddag nog te twijfelen of ik nou moest beginnen met een minuut stilte of niet. Ik dacht, nee, de enige voor wie ik een minuut stilte had gedaan. als die dit jaar was gestorven. dat is uh, Prem radicichu. Ja, En niet zozeer als eerbetoon, maar gewoon om, om met z'n allen even te ervaren. hoe het is als die gozer even zijn bek houdt. Ja, eigenlijk een prima show. Beter dan verwacht. Maar dan het onvermijdelijke aftellen. Was dat vroeger nog een simpele klok met vuurwerk? Tegenwoordig wordt middernacht mede mogelijk gemaakt door. Op Nederland 1, 2 of 3 danken we de klok aan de Nederlandse publieke omroep. En bij RTL kunnen we aftellen onder het genot van een mooie reclame van een supermarkt. Feestje vieren is prima, maar het moet wel betaald worden natuurlijk. Nou, en dan voor de nachtbrakers glitterconcerten van ABBA en de toppers. En ochtends met enigszins een beetje een kater... ontwaken we natuurlijk allemaal onder het genot van het vertrouwde stemgeluid van ome Joop van Zijl. Goedemorgen op deze nieuwjaarsochtend... vanuit de Gouden Zaal van de Muziekverein in Wenen. Ja, een concert dat bij de publieke omroep... overigens mede mogelijk gemaakt wordt door een duur horlogemerk. Maar ja, u wist natuurlijk al lang hoe laat het was. Maar ja, een mooie traditie... maar Joop had toch echt een schokkende mededeling voor ons die dag. Ik neem afscheid van u voorgoed bij deze nieuwjaarsconcerten die ik precies 30 maal voor de NOS heb mogen presenteren. Wenen, het orkest en al die prachtige dirigenten aan het werk te zien... het was me heel lief. Ja, en na die schok moest ik dan toch weer even bijkomen... Gelukkig kan dat met een andere, totaal oninteressante... maar o oh zo vertrouwde traditie. Nu eerst het schalspingen, zoals dat hoort op 1 januari. Dat is een traditie bij de NOS. De nieuwjaarswedstrijd in Garmisch, partenkirchen Kiergen. Ja, en dan de journaals. Die kan ik ook al jaren uittekenen op 1 januari. 2014 is niet bepaald rustig begonnen. Met één vuurwerkdode, tientallen gewonden, 800 arrestaties... En 8400 incidenten. Maar ja, het is ook maar net hoe de vlaggen bijhangt hangt bij de journalisten. Want bij RTL dachten ze daar toch iets anders over. Tientallen uitgebrande auto's, 90 mensen met oogletsel... en één dode als gevolg van zwaar vuurwerk. Over het geheel genomen verliep de jaarwisseling wat rustiger dan vorig jaar. Nou, aan zijn stem te horen heeft Rick Nieman juist geen rustige jaarwisseling gehad. En daarna een gebroken traditie... Want normaal komt dan s'avonds de postcode loterij... met de grote nieuwjaarsshow... waarin de nieuwjaarskanjerprijs wordt uitgereikt. Maar die show heeft dit jaar plaatsgemaakt... voor een Nederlandse tv-film. Een sprookje. Assenpoester. Ja, leuk idee. En ja, het was een beetje over de top... maar daar hoeft niets mis mee te zijn. Maar dit was toch echt van een enorm kleuterniveau, jongens? Kom, knappertjes. Boulevard begint zo. Oh, ja, shit. Oh, shit. Oh, oh, oh, oh. Zeg! Sneak, night! Zou je niet eens met het eten beginnen? Oh, het glazuur, voor zover ik dat nog had, na die zoete decembermaand, sprong behoorlijk van mijn tanden bij deze film. Maar erger nog, elke twintig minuten werd de film onderbroken voor een schreeuwende Gaston Starreveld met een gouden postcode loterij-envelop. Sfeer uit het ergste wat RTL de mensheid ooit heeft aangedaan. Vanavond dames en heren, daar zijn we dan weer... met de allerleukste prijs van Nederland, de prijs. Ja, en ondanks die vele miljoenen waarmee gestrooid werd op Nieuwjaarsdag... was er toch echt een ander evenement dat meer bekijkstrok. Michael van Gerwen, het is hem dan toch gelukt. Michael van Gerwen, het is hem gelukt. Hij is geslaagd in zijn missie. De kale sloopkogel uit Vlijmen heeft gewonnen met 7-4 in sets. Ja, was er dan nog iets dat wel opviel deze week... en me wel positief verraste... Jazeker, de EO-documentaire Zwart IJs op Nieuwjaarsdag. Over de band tussen het schaatsen op natuurijs... en de orthodox-christelijke Nederlandse gemeentes. Want ja, wat als je liefde voor het schaatsen... nu groter is dan de zondagsrust? Kijk, als je topsport doet, moet je trainen. Ja. Als je gelooft, dan is, laten we zeggen... eens een keer naar de kerk gaan, iets wat, wat, wat erbij hoort. Ja, als ik dan iemand schaatsen verkopen, en die denkt dat hij op zondag moet gaan schaatsen... ben ik daar verantwoordelijk voor, ja? Laten we dat volgens mij helder houden. Dat die zondag niet moet verwateren... tot een dag waar we ook een heleboel andere dingen doen. Waar is dan op een gegeven moment die emotionele grens... dat je zegt van, is dat dan voor mij dan wel het beroep... dat ik moet blijven uitoefenen? Ja, een hoogtepuntje in een verder iets wat voorspelbare eerste tv-week. Kijk, tradities zijn prima... maar iets meer verrassingen op de buis in 2014? Ik hoop het... Kassie kijken met Ron Vergouwen. En wat Ron zojuist besprak terug te lezen en te luisteren op de onderdeel Kassie kijken. Jelka van Houten, goedemiddag. Ja, goeiedag. oké. jij speelt in jeuk. Morgen begint de serie op uh, Nederland 3 bij de VARA. Uh, maar we kennen jou ook van rollen uit het schaap met de vijf poten. Sjoef, sjoef, habibi. Uh, wou ik zeggen, sjoef, <laughs> sjoef. Uh, dat is ja. ja. Ja, nou ja. De film uh, Zomerhitte, RTL 4, serie Aaf. Um, en nu dus... Ga je mijn hele cv opnoemen? Ja, nou ja, dat de mensen een beetje een beeld uh, krijgen. Vergeet ik nog iets, of is dit het wel? Eh... Uh. Nee, ja, dat vergeet, dat vergeet ik zelf natuurlijk een hele hoop. Ja, ja Jackie nee, hoor, de film. Het is, het is wel meer dan dat, maar ik weet het helemaal ja, niet uit mijn hoofd. maakt ook niet uit. Dus Jelka, uh, waarom denk je, heeft Job jou gekozen uh, voor Jeuk? Om de echtgenote van, uh, wie is het, uh, uh, Thomas Acta te spelen? Nou, dat wil ik wel van Job weten eigenlijk. Nou, e eerst jij. Waarom <lacht> dacht jij, daar ben ik wel geschikt voor? Eh... Uh... Uh, nou, ik denk dat ik ineens ik niet zo heel erg uh, bang om een uh, minder charmante zelf te laten zien. Misschien dat dat het is geweest. Job, is ja, dat, een... dat klopt. Nee, er, is, er zijn weinig mensen die zo uh, ongelooflijk goed uh, schaamteloos durven spelen en ook zo goed verneukt kunnen kijken als Jelka. En ik vind het, daar komt bij dat ik serieus een van de allergrappigste actrices vind van Nederland. Waarom? Ja, omdat je, je kijkt heel graag naar haar. Je kan je makkelijk met haar identificeren. En je blijft altijd, ja. ondanks datgene wat ze doet, blijf je van haar houden. Jelka, moest jij wel auditie doen? Nee, hij heeft me gewoon gevraagd. Wat een eer, en, en dan uh, twijfel je niet, dan denk je, dat doe ik. Nee, dat, ik wist gelijk dat ik dat wilde doen, ja. Ja, en uh, wat, wat, uh, wat, wat is jouw toekomstplan? Want nou sta je in deze serie. Waar, waar wil jij naartoe, natuurlijk, als actrice? Uh, goh, ja, ik, ik, ik wil eigenlijk voornamelijk veel leuke dingen blijven doen. Ik ben eigenlijk best simpel wat dat betreft. Het hoeft voor mij niet allemaal heel groot en misleidend te zijn. Als ik maar echt iets doe waar ik uh, plezier in heb. En als het fijne mensen zijn. En, uh, ja, want je moet toch is toch een groot deel van je leven, Belk. Ja. Het dus de bedoeling dat je het naar je zin hebt. En zit dat altijd in de comedyhoek voor jou? Nee hoor, nee. ik vind het ook heel leuk om, uh, om hele pittige rollen te spelen. En uh, ik vind eigenlijk heel veel dingen wel een uitdaging. Dus het, is, nee, dus het heeft mij heel erg, uh, op gevoel doe ik het eigenlijk. Ja, Job, heb jij een... denk... Ja, doe maar. Maak nee, je... dat is gewoon dat ik denk dat zijn de juiste mensen op de juiste plek en, ja. en dan, kan, dan kunnen het soms hele gekke dingen zijn. Maar, maar uh, ja, als ik een goed gevoel heb, dan dat is dat eigenlijk voor mij belangrijk. Kun jij je op overzien waar Jelka over vijf jaar staat? Nou ja, wat er nu even niet genoemd wordt... is dat Jelka ook echt een fenomenaal goede zangstem heeft. En uh, ik heb wat dingen gehoord die zij heeft opgenomen... en die vind ik zelf ongelooflijk mooi. Plus dat ze in een uh, Engelse serie ook een uh, rol heeft gespeeld... die weer heel anders is dan wat we de aankomende weken kunnen zien... in Jeuk of in Aaf. En als die twee uh, gaan combineren... Ja, ik denk dat, uh, dat wij nog heel lang heel veel blijven horen van Jelka... maar ik hoop ook wel dat muziek daar ook een belangrijke rol in gaat ja? spelen. Jelka? Nou. Ja, Jelka? Ja, nee, ik ben praat hier... Die, uh, die is in principe af, maar dat heeft heel lang geduurd hoor, veel te lang, maar dat is misschien ook maar goed. Maar ja, nu moet ik, moet ik ineens weer gaan broeden, dus nu is het weer even uitgesteld. <lacht> dus uh, in principe komt het wel in 2014 nieuw van mijn plaat uit. En dat is weer een heel ander, heel ander avontuur. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we niet blijven spelen ook, dus het is, ja... Ik probeer toch altijd weer van alle balletjes, de beste dingen te plieken. Ja, U is veelzijdig, hoor ik al. Uh, is dat ook een gevaar, Job, dat mensen die veel kunnen... Uh, misschien zo uh, als generalist bezig zijn... dat ze van alles uh, als het ware een zeven zijn in plaats van een negen? Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat geldt in ieder geval niet voor je elkaar. Het kan natuurlijk wel zijn dat uh, als je aan je carrière werkt als persoonlijkheid... bijvoorbeeld als presentator, ja. dat het belangrijk is om jezelf eerst lange tijd op één manier te profileren... zodat mensen in ieder geval weten wie je bent, ja. uh, voordat je je uitstapjes gaat maken. Want er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen bekend, maar we weten niet precies waarvan ze nee. bekend zijn. Goed. Nou, ik denk altijd dat het goed is om je eigen competentiegrenzen een beetje te kennen... Want ik weet gewoon bijvoorbeeld, ik ben geen danser. Dus je moet mij nee. gewoon niet vragen voor een, een of ander wild, wild nee. dansstuk. Want ja. dan, dan, dan, dan Ten, krijg het je dat in het gedrang. Tenzij het in de comedy is. De... Ja, tenzij ja, te het in de comedy is, Jelka. Dan, dan wordt, het weer, wordt het weer heel grappig. Ja. Ja. Nou, dank dat je even aan de telefoon was, Jelka van Houten. Uh, een mooie zondag. En mag ik nog één ding zeggen? Ja. Ik ga echt er kijken. Ja. En want dit is, het wordt zo ongelooflijk leuk. En Job, Job heeft ons echt de beste tijd van ons leven gegeven. Dus uh, kijk wow. het allemaal. Dat we van nog. Uh, het, dat we het nog een keer kunnen doen. Het is, het is genoteerd. Dankjewel. Oh, het is ja, dag. Dag je, Job. Dank je. Doe. Michael, Doei. Michael Bogert. Uh, goedemiddag, Fijn goedemiddag. dat je er bent. Uh, uh, zit er iets van een acteur in jou? Uh, nee, ik ga ook niet zingen. Nee? Nee, het is... Dus, uh, maar je gaat wel dansen op het ijs bijvoorbeeld. Dus. Dat heb ik wel gedaan, ja. ja. Maar dat is... Uh, nou ja, er zat ook een beetje acteren ja. bij. En dat, uh, dat, dat stuk van het schaatsen ging mij dan ook gelijk het slechtste af. Ja. Dus uh, nee, ik, Dan ga je niet uh, aan beginnen. Nee, nee, nee, nee, nee. Job, wat wordt het volgende project? Want dit is klaar. Jeuk bij de vader morgen beginnen. Ja, ik heb uh, volgende week zondag de première van Liefde Half om Half. Een Ach, voorstelling ja. die ik heb geregisseerd. Bloedverwanten komt in september weer op televisie. En dan nemen we ook De Normal Heart terug met toneel. Oh ja. En Kijk, intussen moet... gaan we weer lekker uh, door met opnemen voor het schaap. Dus het aankomende jaar ziet er heel goed uit. Ik wens je een mooi, een mooi jaar. Dank dat je hier was. Dank je wel. Job een veelzijdig uh, mens, regisseur, casting, director. En ik, ik mag het één keer zeggen, machtig man uh, in de theaterwereld in Nederland. Hè? Jij bent hekel aan het woord machtig, maar dat kunnen we niet meer uitleggen. Want de tijd is erop joh. En je hebt het gezegd. Ik heb het gezegd. Tot zo dadelijk. De perstribune. Een programma van Max. Nieuws heeft een nieuw geluid. Elke zondagavond vanaf 8 uur